U kunt luisteren naar het achtste deel van Wie heeft Jesse Davis vermoord? Een luisterspel geschreven door Jan van den Wegen. Whisky, het is King Edward. Voor u? Ja, voor mij, over. Alsjeblieft, afgestemd. Oké. En de Americano is dan ja. voor u. Ja, dank u. Kom maar even bijzitten, Ober. Drinkt u soms iets mee? Oh, nee. Dank u, beleefd. Dienst is dienst. Oké, okay, maar uh, u hebt toch wel even tijd, niet? Oh, ja, natuurlijk. Ja. Wat kan ik voor u doen? Uh, ga toch zitten. Nee, nee, nee, als een klant me nodig heeft, mag ik hem niet laten wachten. Oké. Okay. U kent meneer Zuckerman, Jeremiah Zuckerman? Mm, jazeker, een vlotte vriendelijke man, een royaal... ...smijdt niet met geld, maar geeft toch altijd vette fooien. Komt hier geregeld enkele dagen doorbrengen, een vaste klant. Het gaat over... Uh... Nou ja, u herinnert zich nog de avond dat Jesse Davis vermoord werd, neem ik aan. Langs Moken Road, ja, ja ja, arm meisje. Denk goed na. Was u die avond hier in het restaurant? <laughs> Hoef ik niet over na te denken, officer. Ik ben hier elke avond, behalve op de zondagen. Mijn dienst begint in de voormiddag om elf en ik kan er pas mee op om tien uur s'avonds en vaak zelfs nog stukken later. Dat zijn lange dagen. Zo is het elk jaar in het hoogseizoen. We moeten het ijzer smeden als het heet is. Dus u was die avond hier in het restaurant? Geen twijfel mogelijk. Heeft meneer het zoekerman die avond hier gegeten? Zeg, u denkt toch niet dat meneer het zoekerman... Heeft hij die avond hier gegeten, vraag ik. Ja, is dat zo belangrijk? Of ik dat... stel hier de vragen. Wel, heeft hij hier gegeten, ja of nee, ober? Ja. Bent u daar heel zeker van? Oh ja, ja ja, nu herinner ik het me. Hij zat ginds in die hoek. Gewoonlijk zit hij aan het tweede venster daar, maar die avond was het bijzonder druk en zijn tafel aan het venster was al bezet door een gezin met drie kinderen. Een lawaaierige troep, een van die lievertjes heeft nog een bord op de vloer laten vallen. Nee, nee, aan scherven nee. natuurlijk. En Margie, dat is het ja. meisje dat in de keuken helpt, ziet u. Margie moest ja, ja, doen... Ja, ja, ja, dat interesseert ons allemaal niet. U weet dus zeker dat Zoekerman die avond hier in het restaurant gegeten heeft? Beslist, officer. Hij kreeg buriani op zijn maleis. Hij is vroeger een jaartje in Zuid-Afrika geweest, heeft hij me verteld. en Hij is dol op dat gerecht. Onze kok is een ingeweken Afrikaaner. Af en toe bereidt hij wel eens zo'n specialiteitje uit zijn land van herkomst. En meneer Zoekerman is verlekkerd op uitheemse schotels. Eet ook graag rijst en lamsvlees en dan mag het voor hem allemaal heel sterk gekruid zijn. Ja, yeah, ja, yeah. we hebben die avond nog samen grapjes gemaakt. Mm. Met meneer Zuckerman bedoel ik. Hij beweerde namelijk dat stevig gekruide kost uitstekend is voor de potentie. <lacht> Snapt u? Ja, ja. ja meneer Zuckerman is nogal levenslustig, officer. Vrij gezellig, versierd graag een grietje. <lacht> ja, zo is hij nou eenmaal. U weet dus pertinent dat hij die avond hier gedineerd heeft. Geen twijfel mogelijk. Geen twijfel mogelijk. Mooi. Hoe laat is hij weggegaan? Ah, ja, yeah. daar heb ik niet zo op gelet. Omstreeks tien uur, dacht ik, ja. Hm? Ja, tien uur, of trent. Er klopt iets niet, Sarge. Het zoekerman vertelde het anders, weet je nog? Ah, was je bang dat ik het zou vergeten, Breit? U beweert dus ober dat hij hier omstreeks tien uur weggegaan is. Onmiddellijk nadat hij gedaan had met zijn avondeten. nee. Nee, nee, nee, nee. Ik vergis me, officer. Hij is niet onmiddellijk weggegaan. Hij ging praten met onze directeur. En Toen oh. hebben ze samen nog wat gebiljart, geloof ik. Maar heel zeker weet ik het niet meer. Och, u kunt het in elk geval aan de directeur vragen. En uh, meer hebt u niet te vertellen? Nee. nee, ik zou niet weten. Herinnert u zich ook nog hoe hij die avond gekleed was? Mm, hij... Ja, wacht even. Uh, hij droeg een blauw... Sportjasje en een beige of grijze pantalon. Zo'n lichte zomerpantalon. En er zaten modderspatten op zijn pantalon. Toen al? Op zijn pantalon, zegt u. Ja. Uh, wat bedoelt u met toen al? Oh, niks, niks, niks. Maar er zaten dus modderspatten op zijn pantalon. Ja, zeker. Dat herinner ik me perfect. Uh, heeft er nog iets over gezegd? Over die modderspatten? Uh, ja. Wat zei. Hij was gaan wandelen langs het meer. Verleden week heeft het een paar keer flink geregend. Er was heel wat modder en... Nee, en toen? Ja, toen. Uh, daar praat ik niet graag over. Wat zei hij toen? Vooruit, man. Ja, het heeft niks te betekenen. Ik heb hier een goede job en mijn stelregel is horen, zien en zwijgen. Wij zijn van de politie, Ober. Vergeet dat ja, niet. Ja, ik weet dit, maar... U mag niks verzwijgen voor ons. Ja, Goed dan, maar het heeft heus niks te betekenen, officer. Wat vertelde Zuckerman? Meneer Zuckerman liep langs het meer en in het struikgewas betrapte hij een dame. Een dame? Ja, ze had weinig textiel aan, nou eigenlijk niets, en ze lag daar intens te vrije, nou laten we zeggen vrije, met een jonge knul, een vakantiegast. Dat gebeurt hier meer de jongste dagen, naar nou, ik hoor. Onze directeur is er niet blij mee, maar wat doe je eraan? Wie was die dame? Moet u dat per se weten? Ja. Nou, uh, omdat u zo aandringt... Het was de vrouw van dokter Delano. Een dokter uit New York. Oh. Komt hier soms een tijdje uitblazen met haar. Het is heus geen geheim dat mevrouw Delano nogal... Nou ja, dat ze nogal levenslustig is. Ook al? Uh, wat bedoelt u, officer? Nou, net als meneer Zuckerman-ober... Die is ook zo levenslustig, hebt u zelf gezegd. Ja, zo bedoelde ik het niet. Ik, ik... Nee, nee, maar zo hebt u het gezegd. Ja, is dat alles over? Ja, dat is alles, officer. Meneer Zuckerman en ik hebben er wel een paar grapjes over gemaakt. Ja, ja, ja, dat weten we wel. Die meneer Zuckerman is blijkbaar een grapjas. Oh, ja. ja. ja, ja. heeft hij gelogen, Sarge. Wie? Zuckerman. Hij vertelde ons toch dat die motorvlekken op zijn pantalon... ...afkomstig waren van het parkeerterrein van Hedley Stafford. Ja, ja, ja, als daar maar over Zo, dat is dan alles over. Bedankt. Hoeveel krijgt u van me? Whisky en een americano, mm. dat, dat maakt dan... Nou um... ja, ja, hier. Houd oh, de rest maar. Oh, dank uh, u wel, officer. Dank u beleefd. De directeur is nog in zijn kantoor. Eerst de bungalow rechts als u buiten komt. Ja, tot ziens. Ja, goeie avond, hè. Goeie avond. Domme, zo laat nog. Ja, kom er maar in. Goedenavond. Bent u de directeur? Ja. Oh, politie. Wat is er aan de hand? Kunnen we even met u praten? Natuurlijk, officer. Ik was net nog wat bezig met mijn paparazza. Goedenavond. U hebt me wel even doen schrikken. Wat kan ik voor u doen? U bent hier nieuw? Ja, mijn voorganger. Ja, dat was meneer Engstrund. Stanley Engstrund, nietwaar? Ja? Die kende ik. Hoe lang bent u hier al? Een maand. Angstrijd werd ziek en toen kwam ik. Maar is er wat gebeurd? Nee, maar u kunt ons misschien helpen. Ja, graag, ga u toch zitten. Dank u. Heeft u iets met het kamp te maken? Nee, nee. Ga dank. ik ben altijd bang dat er iets misgaat. In zo'n kamp heb je nooit gedaan. Heus geen sinecure en al die verantwoordelijkheid. Hoe heet u? Lessing, Norman Lessing. Sergeant Klein en dit is mijn assistent Bright. Nou, ik zal de radio maar even. Zo, dat is beter. Zeer het? Nee, dank u, dank u. Wel, waarover gaat het eigenlijk? U kent Jeremiah Zuckerman, meneer Lessing. Een zakenman uit New York, ja. Is er soms. Mm, alleen maar een paar inlichtingen. Meneer Zuckerman, heel geschikte vent zou ik zo zeggen. Hij komt hier regelmatig. Ja, ja, dat weten we. Herinnert u zich nog de avond dat Jesse Davis vermoord werd? Gosh. u hebt het over dat meisje dat ja, precies, meneer Lessing. Grizelijke affaire, officier. Inderdaad. Kunt u zich die avond nog voor de geest roepen? Wacht even. Ja? Nou zie ik het weer. Het stond Sander daar al in de avondkrant. Ja, ja, nu ben ik er. Ik was hier in het kamp, officier. Ik ben hier trouwens elke avond. Hebt u het zoekerman die avond hier ontmoet? Oh, ik zie hem haast elke dag, officier. Hij loopt hier graag binnen. We kunnen goed met elkaar opschieten. Hij is vrijgezel, net als ik. Het en... gaat over die bepaalde avond, meneer Lessing. Ja, dat had ik begrepen. En wat wil u precies weten? Of u hem die avond ontmoet hebt. Waar en wanneer? Zeg eens, hij zit ook niet in de puree? Zeg maar, zo'n opgewekte, vlotte jongen. Hij is altijd bol van de glas. Hebt u hem die avond ontmoet, dat willen we van u weten, meneer Lessing. Ja, dat zal wel. Als hij het zegt, dan zal het wel kloppen. Nee, nee. Zo schieten we niet op, meneer Lessing. Het is erg belangrijk, snapt u? De eerlijke zegt nee. Ik heb u een precieze vraag gesteld. Ja, daarop kan ik zo direct niet antwoorden. Het krioelt hier van de laag. Hoe wilt u nou dat... Ja, span nu even in, meneer Lessing. Graag. En ze de Maaier beweert dus dat ik... Wat hij beweert, heeft geen belang. Ons interesseert wat u beweert. Dat begrijp ik, ja. Denk goed na, meneer Lessing. Dat doe ik, officer. Maar ik zie heus niet... Ah, oh, ja, nu herinner ik het me. Die avond heb ik natuurlijk hier in ons restaurant gegeten. Verzorgde keukenheren. En helemaal niet prijzig. Ja, ja, ja. ja. Jeremiah heeft die avond ook hier in het restaurant gegeten. Hij gaat s'avonds wel eens de stad in, begrijpt u? En na het avondmaal hebben we hier samen nog wat gepraat. Niks anders. Hij heeft me voorgesteld om samen met hem een ritje te maken... en ergens een glaasje te gaan pikken. Maar daar ben ik niet op ingegaan. Het was een schroele avond en ik had een erg drukke dag achter de rug. En toen? Toen? Dat is alles alsof je ze. Is hij toen weggegaan? Alleen? Nee, wacht eens even. Het was anders. We hebben hier in het restaurant nog samen wat gebiljart. Jeremiah was weer geweldig op dreef en ik kwam er echt niet aan te pas. Tot hoe laat hebben jullie gebiljart? Nou, dat zou zo wat half elf geweest zijn, dacht ik. Mm. En toen? En toen ben ik gaan maffen. Ik was af. En hij? Jeremiah? Ja. Hij is weggereden met zijn wagen, geloof ik. Een zwarte biek? Een zwarte biek, inderdaad. Stevige wagen. Maar nu is hij toch defect, heeft Jeremiah maar gezegd. <laughs> ja. Heeft hij je ook verteld waar hij naartoe ging? Nee. Ja, misschien is hij naar zijn bungalow gereden. Ik, ik weet het echt niet. Maar, zeg eens even. Er is toch niets met hem gebeurd? Nee, nee, nee. nee. En hij zit toch niet in de knoei? Zo ontzettend verbaasd. Jeremiah heeft nog nooit één last veroorzaakt. Hij is een hardwerkende handelsreiziger. Hij komt goed aan de kost. Hij drinkt niet. Af en toe heeft hij wel eens een affaire met een dame. Maar er komt nooit herrie van. Puur hygiëne, begrijpt u? Ja. Geen complicaties of zo. Nee, dat is niet voor hem. En als u hem soms verdenkt in verband met die, met die afgrijzelijke moord. En dan kunt u wel elke volwassen man in de steeds gaan verdenken. Dat iemand als Jeremiah dat arme meisje omgebracht zou hebben, lijkt mij compleet ongeloofwaardig. En belachelijk. U zou zich dus niet kunnen voorstellen dat meneer Zuckerman eventueel... Iemand zou vermoorden, mijn lieve hemel. nee. Jeremiah nooit. En daar hebt u niks aan toe te voegen? Ik zou het niet weten, officer. Echt niet. In orde, meneer Lessing. Dan zullen we u niet langer lastigvallen. Oh, maar u valt me niet lastig, officer. Ik ben vanzelfsprekend altijd bereid om een steentje bij te dragen. Bedankt voor de inlichtingen. Graag gedaan. O oh ja, uh, één ding nog, meneer Lessing. Ja? Praat maar liever niet over ons bezoek hier. Ook niet met Jeremiah. Ook niet met meneer Zuckerman, nee. Oké. Okay. Maar u gaat hem toch niet arresteren? U hoort er nog wel van. Goedenavond, meneer Lessing. Dat was dat, Sarge. Ja, en het zoekerman heeft blijkbaar niet gelogen. Nee, de ober en Lessing hebben allebei bevestigd wat hij ons verteld had. En dat is dan een goed punt voor hem, Sarge. Ja, maar daarom gaat hij nog niet vrij uit. Hij blijft verdacht. Hij kan het gedaan hebben. Al met al zetten die getuigenissen van de ober en directeur Lessing niet veel zoden aan de dijk. Inderdaad. Nu ga ik toch weer naar huis, Sarge. Mm. Roos zal zich misschien ongerust maken. Ja, jij dienstklopper, ga nu maar. En de groeten aan, Roos. <laughs> uh, apropos, hoe maakt ze het nu? Oh, ze houdt zich flink. Maar gisteren voelde ze zich weer niet lekker. Ja, dat heb je wel eens met de vrouwtjes als ze een baby verwachten. <laughs> uh, tot morgen dan, Bright. Ja, tot morgen, Sarge. Mm. Weer een maat voor niks. Het lijkt wel zoeken naar een speld in een hooiberg. Verdomme. En ondertussen loopt die griezel op vrije voeten rond. Die griezel? Twee griezels misschien. Of misschien wel drie. Om wanhopig te worden. Hallo, ja. Hier is Sergeant Klein. Hallo, Sarge. Hier is Chapman. Chapman, Zo laat nog? Er is nieuws, Sarge. Nieuws? In verband waarmee? In verband met de motor Jesse Davis. Wat? Ah, vlug, vertel het maar. Eén van de wapens waarmee de misdaad werd gepleegd. Ontdekt? Ja. Uh, een dolk of een mes? Nee, uh, een domme kracht, Sarge. Er uh, zaten nog bloedvlekken op. Een uh, domme kracht, zeg je? Waar heb je dat ding gevonden, Sargeman? Ik niet, Sarge. Uh, spelende kinderen. Ze vonden het in het struikgewas langs Mocken Road, uh, ja. op nog geen 30 meter van de plaats waar het lijk werd ontdekt. Vanavond? Nog zo laat nog? Nee, nee, nee, nee so, ze vonden het ding deze de namiddag in een ondiepe greppel bedekt met blaren. Hmm. Ze namen het mee naar huis en stopten het weg. En vanavond pas vertelden ze het aan hun ouders. De vader is een zekere richter, Mordecai-richter. Hmm. Ja, ja, ja. Hij nam het mee in zijn wagen om het naar de politie te brengen. Ik kwam hem onderweg tegen en deed me teken. Ik stopte. En hij gaf het me mee. Ik heb het hier in mijn auto. In krantenpapier gewikkeld. Uh, Chapman, kom dadelijk. Ik wacht op je. Oké, okay, Sarge. Uh, Chapman? Ja, Sarge. Uh, misschien zit er nog vingerafdrukken op. Ik heb het pak niet opengemaakt. Hè? Ah, best. Uh, tot zo dadelijk. Over. Oké, okay, Sarge. Over en uit. Ah, misschien krijgen we hem nu te pakken. Als het even mee zit. Ah, en Bright, die precies is weggegaan. Jesus, Jesus. Met een beetje geluk los ik het geheim nog vandaag op. Dan staat het morgen in al de kranten van het land. Sergeant Bill Klein ontmaskert de moordenaar van Jesse Davis. Dader door knappe speurder gearresteerd. Als dat waar kon zijn. En uh, misschien is hij toch de gevreesde maniak. Twee vliegen in één klap. Ik heb zo het gevoel dat het... En Bright? Noppes, Sarge. Weer noppes. Hoezo? Ah, rapport van het labo. Geen vingerafdrukken op die domme kracht. Dat valt tegen. Tja. Maar eerlijk gezegd, ik had het niet anders verwacht. Het zou te mooi geweest zijn. En het bloed? De bloedvlekken? Dezelfde groep als Jesse Davis. Dat is beter, Bright. Het schijnt er in elk geval op te wijzen dat het tuig wel degelijk werd gebruikt om haar neer te slaan. Ja, maar nou, het is nog geen bewijs. Alleen een mogelijkheid. Of een waarschijnlijkheid. Nu, in de buik van Zuckerman hebben we een domme kracht gevonden. En dat schijnt er dan op te wijzen dat het gevonden tuig niet aan hem toe behoort. Inderdaad, maar dat is even min een afdoend bewijs. Gelijk heb je, Sarge. En in de oude plimmer van Rijmus toe lag er ook een domme kracht. Dus gaat de jongen eveneens vrij uit. Het is te zeggen, voor zover ik het kan zien, gaat nog geen van beide vrij uit. En uh, die domme kracht in de plimmer van Roy, die was vrij nieuw. Huh? Een vrij nieuwe domme kracht in een stokoude auto? Dat is verdacht, hè? Huh, ik heb het in mijn eentje al nagetrokken, Bright. Roy is hier vanochtend geweest. Ik deed hem komen. En? Compleet onaangedaan. Zelf zeker en... als altijd. Wat zei dat hij het tuig gekocht had in het benzinestation van Berryville... waar hij als pompbediende gewerkt heeft. Heb je Lefty Wagner al gecontacteerd? Ik belde hem dadelijk op. En? En Lefty bevestigt wat Roy me verteld heeft. Hij heeft inderdaad een domme kracht aan de jongen verkocht. Dat herinnert hij zich pertinent. En weet hij ook nog wanneer dat gebeurd is? Nee, nee, wanneer precies weet hij niet meer. Ah, dat is toch wel jammer, hè? Want dat is juist van het grootste belang. Als Roy dat tuig na de moord op Jesse Davies gekocht heeft... dan wordt hij uiterst verdacht... Dat zie ik ook wel in Bright. En ik heb er bij Lefty op aangedrongen, maar hij herinnert het zich niet meer, zegt hij. En Roy beweert natuurlijk dat hij die domme kracht al vroeger in zijn bezit had. Natuurlijk. te mis misdaad is pas enkele dagen geleden gebeurd. Hoe is het dan mogelijk dat Lefty Wagner zich dat niet beter kan herinneren? Dat heb ik hem ook gezegd. Maar Lefty zei dat hij in de drukke vakantiedagen wel wat anders aan zijn hoofd heeft... ...dan op dergelijke voor hem onbelangrijke dingen te letten. Roy komt regelmatig met zijn Plymouth in het benzinestation om te tanken, dan praten ze wel eens samen. En Lefty heeft natuurlijk geen verkoopakte opgesteld. Roy heeft cash betaald. Ja. heeft de tuig meegenomen in zijn wagen. Het blijkt nu bovendien dat hij af en toe bij Lefty twee spullen opkoopt die hij dan achteraf met wat winst aan de man probeert te brengen. Ik zie het al. En zo wordt het wel begrijpelijk dat Lefty zich niet meer kan herinneren wanneer hij dat ding aan Roy heeft verkocht. Het is inderdaad een rotzaak, Sarge. Tja. Overal loop je met je kop tegen de muur. En elke dag wordt het nog wat erger voor ons. We moeten het anders aanpakken. Hoe? Ja, hoe? Ik weet het ook niet. Ik ben niet bijgelovig, hè? Maar sinds die krankzinnige maniak is opgedoken... lijkt het wel alsof er een mysterieuze macht aan het werk is. Die ons voortdurend dwarsboomt en alles in de war stuurt. Ach, dat is natuurlijk onzin. We hebben gewoon pech. Natuurlijk. Maar op de lange duur zou je wel je tramontane verliezen. Tot dusver zijn er nog altijd de volgende verdachten. Ten eerste, Jeremiah Zuckerman. Ten tweede, Roy Mustoe, Ten derde, misschien Roy Mustoe samen met Isabel Fogerty en Ralph Summers. Ten vierde, de onbekende maniak. En deze is misschien wel degelijk de man die ons heeft opgebeld. Terwijl het ook niet uitgesloten is dat hij dezelfde persoon is als Jeremiah Zuckerman of... Roy toe. Bravo. Misschien, niet uitgesloten, enzovoort. Maar geen enkel houvast. Zuckerman is verdacht omdat hij daar in de buurt was met zijn wagen. Maar strikt genomen hebben we tegen hem geen enkel bewijs. Hij zelf logend hardnekkig en hij schijnt zeker van zijn stuk te zijn. Maar hij reed die avond met zijn zwarte wik over Mokken Roads. Mm, dat heeft hij nooit gelogen. Dat kon hij ook niet logenen. De jongelen hebben hem herkend. En dat kon hij vooraf weten. Maar uh, hij heeft er aanvankelijk wel op gerekend dat we hem niet zouden vinden. Hij heeft zich niet aan ons bekendgemaakt. En dat is een slecht punt voor hem. Misschien. Maar uh, heel wat lui zouden in zijn situatie op dezelfde manier gereageerd hebben, vrees ik. Hij heeft Hadley Steffen verlaten na het vertrek van Jesse Davis. En hij is met zijn auto weggereden. Vlak na haar vertrek? Nee, nee, nee, Bright. Enkele minuten later. Tony Gamba heeft dit bevestigd. En hij houdt vol dat hij onmiddellijk naar het bungalowkamp teruggereden is. Hmm. Maar van zijn kant houdt Roy Mus toevol dat dit onmogelijk is. Aangezien hij, naar nou, hij beweert, de hele tijd op dezelfde plaats aan zijn Plymouth heeft gewerkt... ...en Zuckerman niet heeft zien terugrijden naar Spy. Roy zweert bovendien nog bij hoge laag dat hij even min Jesse Davies heeft zien terugkomen. Als hij de waarheid vertelt, dan is hij niet in de richting van Spy vertrokken. Maar precies in de andere richting. Waarom zou ze dat in hemelsnaam gedaan hebben? Ja, dat hebben we ons al honderd maal afgevraagd, Sarge. Het moet dan wel als waarschijnlijk worden geacht dat Jesse Davis Jeremiah Zuckerman kende. En hem dus al herkend had toen hij stopte langs Mocking Road om de jongelui een lift te geven. Achteraf heeft ze hem dan in Hellist Tavern teruggezien. En dan kan men ook beter begrijpen dat ze het besluit neemt om alleen zogenaamd naar haar hotel terug te keren. In dat geval is ze naar buiten gegaan en heeft ze daar. ...gewacht tot Zuckerman op zijn beurt naar buiten kwam. En dan is ze met hem weggereden in de andere richting. En dan werd ze iets later door Zuckerman vermoord. Precies. Maar Zuckerman houdt van zijn kant al stark vol... ...dat hij Jesse Davis nooit gekend heeft. Hmm. En uit het onderzoek is tot dusver niet gebleken... ...dat hij op dat stuk gelogen heeft. Ik weet het, ik weet het. We hebben inderdaad niet kunnen bewijzen dat ze elkaar kenden. Nog niet. Maar daartegenover staat de bewering van Roy toe. Hij heeft hen samengezien. Tweemaal zelfs. Tot dusver staat hij alleen met die bewering. Er is nog niemand komen opdagen om dat te bevestigen. En zelfs indien Zuckerman zoekerman en het meisje erin zouden geslaagd zijn... hun verhouding voor iedereen geheim te houden... wat toch wel als zeer onwaarschijnlijk mag geacht worden... zelfs in dat geval blijft de vraag... waarom heeft hij haar dan vermoord? Welk motief had hij? Uit de autopsie is gebleken dat Jesse Davis niet zwanger was. Maar <racht> is ook uitgebleken dat ze niet langer maagd was. Kom nou, Bright. Ze was negentien. Ja, ja, ja. Maar uh, in het nadeel van Zuckerman is dan wel weer... ...dat hij niet alleen in de materiële mogelijkheid was om de moord te plegen... ...maar dat hij ook telkens in de streek was... ...toen een van die drie vrouwen verkracht en vermoord is geworden. Kan dat allemaal gewoon toeval zijn? Dat kan. Ja, maar het is wel zeer verdacht. De gevreesde maniak, Jeremiah Zuckerman. En waarom niet? Hij ziet er anders helemaal niet schrikaanjagend uit, Braid. Nee, maar je weet net zo goed als ik dat zo'n maniak er meestal helemaal niet schrikaanjagend uitziet. Pieter Curtin, belak like is. Akkoord, akkoord. Maar uit al de gegevens die de New Yorkse politie ons heeft verstrekt, is niets gebleken waaruit men zou kunnen afleiden dat Zuckerman abnormaal is. De man werd nooit wegens psychische stoornissen of enig afwijkend gedrag behandeld. Niets Braid. En dan zijn buik. Die werd grondig onderzocht, net als de Plimmer van Roy. Weer niets, niets. Zoekerman bezit een domme kracht... die destijds samen met de buik werd afgeleverd. Ook dat werd gecontroleerd, Bright. Tijdens ons bezoek aan zijn bungalow... hebben we weer niets verdachts gevonden. Ook de kamer die hij in New York regelmatig betrekt... die werd grondig uitgekamd, zonder resultaat. De eigenaar van het hotel waar hij gevestigd is... Evenals het personeel van die zaak hebben niets dan positieve gegevens over hem verstrekt. Het bescheiden onderzoek in de New Yorkse firma waarvoor hij werkt, heeft ook weer niets negatiefs aan het licht gebracht. Maar wat wil je dan, Bright? We kunnen hem verdomme toch niet arresteren en beschuldigen zonder enig bewijs? En dat weet hij zelf drommels goed. Nou, je hebt gelijk. We verdenken hem en we kunnen voorlopig niets tegen hem beginnen. We zullen zelfs zijn wik moeten vrijgeven. En, en, en toch is er iets, hè... Ben je me... daar weer? Nee, nee, nee. Laat ons liever eens praten over verdachte nummer twee. Roy must do. Jij draagt de jongen niet in je hart, hè? Nou, jij wel? Nee, nee. Al ben ik niet geneigd te geloven dat hij de schuldige is. Dat heb je al meermaals <laughs> laten blijken, Sarge. Ik ken zijn ouders. Rechtschapenlui. Maar wat betekent dat? Misschien niks. Maar misschien veel. Met vooroordelen schieten we zeker niet op. Dit is geen vooroordeel, Bright. Noem het liever mensenkennis en ervaring. In elk geval kende hij Jesse Davis. Hij wel. En dan? Aha, misschien was hij verliefd op haar. Oh, verliefd. Nou, verkikkert dan. Oh, mogelijk. Maar met misschien schieten we ook niet op. Roy is de zoon van een graveur, een doodeerlijk en goed vakman. Zoals en... er vandaag de dag niet veel meer rondlopen. Ja, spot jij maar. Roy heeft zijn hele jeugd hier in deze omgeving doorgebracht. Toen hij opgeroepen werd om zijn militaire dienst te gaan doen... ...was hij erover zelfs geestdriftig. Iets wat de jongste tijd toch wel heel uitzonderlijk is. Ja, wat heeft dat te betekenen? Oh, hij is helemaal niet zo'n type dat Harry schopt en contesteert... ...en bijvoorbeeld gekant was tegen de oorlog in Vietnam. Evenals zijn vader is hij voor law and order. Hij vond het zelfs nu dat hij als recruit afgewezen werd omdat hij af en toe een epileptisch insult krijgt. Aan die kwaal leidt hij al van in zijn kinderjaren. Maar verder is hij een robuuste, vlotte jongen. De jongste tijd krijgt hij nog maar zelden een toeval. Hij is intelligent. In zijn puberteitsjaren heeft hij niet regelmatig kunnen studeren. En daarover heeft hij heel wat gepiekerd. Frustratie dus. Hij wou graag testpiloot worden. Dat kon natuurlijk niet. En dat hij als recruit afgekeurd werd, heeft hem wel getekend, hè? Momenteel werkt hij niet eens. Hij zou nu weer gaan studeren. Zijn ouders vinden dat uitstekend. Maar de specialist die door hen geraadplicht werd, heeft verklaard... dat Roy nog een vol jaar rust moet nemen... om achteraf in optima forma zijn studies opnieuw te kunnen aanvatten. Ondertussen wordt hij nog medicamenteus behandeld. Geeft hm, toe dat hij van een pretje houdt. Oh, wie niet? En op die ja, leeftijd? Je moet toch inzien, Sarge... Dat hij net als zoekerman in de materiële mogelijkheid was om Jesse Davis te vermoorden. Die avond reden ze met z'n vieren over Mocking Road naar Headless Tavern. Roy's oude Plymouth raakte defect. Maar was het wel echt motorpech of heeft Roy dit gesimuleerd? Waarom zou je dat gedaan hebben? Nou, dat maakte misschien deel uit van zijn plan. Ach, misschien, misschien. Ja, misschien hoopte hij dat Isabel Fogerty en Ralph Summers samen naar Headless Tavern zouden lopen. Die twee zijn verliefd op elkaar. Misschien had hij erop gerekend dat Jesse Davis bij hem zou blijven. Dan heeft hij zich misrekend. Maar wat dan verder gebeurd is, kan onmogelijk door hem gepland zijn. Hij kon toch niet weten dat Jesse Davis op zeker ogenblik het besluit zou nemen om helemaal alleen naar haar hotel terug te keren. Nee, inderdaad. Maar dit is een hoogst belangrijk punt, dacht ik. Hoezo? Het bewijs dat Roy in geen geval een vast plan had. En als je dan aanneemt dat hij de moord bedreven heeft... ...moet je tevens aannemen dat er geen voorbedachtheid in het spel is geweest. Verklaar je nader, Sarge. Dat plotseling door Jesse Davis genomen besluit om naar haar hotel terug te keren. Dat kon niemand voorzien. Dus ook Roy niet. Haha, zo eenvoudig is het niet. Hij kan wel degelijk een plannetje gesmeed hebben. Die motorpech kan dus wel gefingeerd zijn. Als Jesse dan meegaat met de anderen en Roy alleen achterlaat langs de weg loopt er inderdaad iets mis met dat plannetje van hem. Dat heeft hij dan namelijk niet voorzien. Ofwel, heeft hij er vast op gerekend... dat hij er wel zou in naar te overhalen bij hem te blijven. Maar dat is dan toch maar mislukt. Ja, juist, maar... En waarom zou hij zo'n dwaas plan hebben? Als hij met haar alleen achterbleef en haar dan vermoorde, zouden Isabel Fogerty en Ralph Summers... hem onmiddellijk als de dader aangewezen Klopt, hebben. Klopt, Sarge. Maar hij wou haar waarschijnlijk niet vermoorden. Als, als je nu even aanneemt... Dat hij met haar... Dat hij haar gewoon wou versieren. Ja, ja. En dat zij op zijn avances niet ingegaan is. Dat ze bot geweigerd heeft. Dat ze hem beledigd heeft. Mm -hmm. Je weet hoe gevoelig sommige mannen daarvoor zijn. Mogelijk. Maar zo eenvoudig is het ook weer niet. In dat geval vervalt de voorbedachtheid, zoals ik al zei. De voorbedachtheid om haar te vermoorden. Precies. Maar ik kan toch wel een plan gehad hebben. Om haar te versieren. Niet om haar te vermoorden. Ja. Wel, veronderstellen we dat nu even. Het is niks meer dan een veronderstelling. Het is een mogelijkheid, Sarge. Kijk, het kan als volgt gegaan zijn. Jessie neemt afscheid van Isabel Fogarty en Ralph Summers. Ze verlaat Hadley Stever en ze gaat te voet langs Mocking Road terug naar Glen Spy. Op zeker ogenblik bereikt ze de plaats waar Roy nog altijd aan zijn wagen staat te klungelen. Of eventueel doet alsof. Roy ziet Jessie weer komen opdagen. Ze praten met elkaar. Hij stelt daar bijvoorbeeld voor om samen een ritje te maken. Maar de wagen is defect. Hij kan toen al gerepareerd zijn. Ofwel is hij nooit defect geweest. Waarom zou Roy in dat laatste geval dan zo lang bij die wagen gebleven zijn? In de plaats van dadelijk door te rijden naar Harley Dat weet ik ook niet. Maar hij had wel gezegd dat de wagen defect was. Stel nu dat dat niet het geval was. Dan moest hij toch even wachten alvorens hij kon doorrijden en de anderen weer gaan opzoeken. Misschien heeft hij daar een hele tijd staan piekeren. Goed, goed. Roy stelt Jessie dus voor om samen een ritje te maken. Het was haar laatste vakantiedag. We weten dat Roy haar graag mocht, maar dat zij de boot afhield. Misschien heeft ze zich toch laten vertederen. Ze stapt in. Ze rijden voorbij Hadley Stever. Roy stopt niet, hij wil alleen zijn met haar. Hij wil haar versieren. Juist. Het is mogelijk dat ze op dat moment al begon tegen te strubbelen. Maar misschien ging ze aan het kibbelen. Misschien werd hij aan het tasten. Nou, bespaar me de details, wil je. Jesse verzet zich. Ongeveer een mijl voorbij Hadley Stavon stopt Roy. Op een eenzame plek. Het komt tot een worsteling. Roy wordt uitzinnig. Misschien is hij wel in een schemertoestand. Denk aan zijn kwaal. Jesse begint te gillen. Om haar te doen zwijgen, geeft Roy haar een klap. Met die domme kracht. Dat kan toch. Jesse is verdoofd door die klap. Roy sleurt haar in het struikenwas. Op dat moment is hij al heel wat te ver gegaan. Maar er is nog niks onherstelbaars gebeurd. Jessie is niet zwaar geraakt, maar dat weet Roy niet. Ze bloedt. Hij geeft er zich rekenschap van dat hij zich in een erg nare situatie vastgewerkt heeft. Wat moet hij doen? En dan komt Jessie weer bij. Goddank. Maar ze bedreigt hem. De gewone fout die vrouwen in een dergelijke situatie zo vaak maken. Ze begint weer te gillen. Ze zal alles uitbrengen. Roy raakt definitief in paniek. En hij maakt daar af met zijn dolk. Een klassieke dekkingsmoord. Bravo, schitterend, Bright. Je moet absoluut detectieve gaan ja, schrijven. het kan toch zo gegaan zijn. Het zei. kan. Maar we kunnen het niet bewijzen. Het kan ook anders gegaan zijn. Helemaal anders. En Roy loogt alles schuld. Roy is geen jongen die met een dolk rondloopt. Ik heb zelf zijn kamer doorzocht. Ik heb ook met zijn ouders gesproken... Ik heb zonder vraag, niks. Jouw verhaaltje klopt als een bus. Er zit maar één zwakke steen aan. Het is een verhaaltje, meer niet. Ah, toch heb ik zo'n idee, hè? Dat het precies op die manier. Ideeën man... genoeg, Bright, maar geen bewijzen. Goed, ik noteer dus dat Roy Mestoe gewoon verdacht blijft. Zeer verdacht, vind ik. En dan is er nog de mogelijkheid van een complot. Een complot, Roy Mestoe, Isabel Fogerty en Ralph Summers. Dat lijkt mij erg onwaarschijnlijk. Mij ook? Waarom zouden die jongelui dat gedaan hebben? Hm, er is geen enkel plausibel motief. Althans, we zien geen plausibel motief. Roy zou dan de moord gepleegd hebben. De andere twee zouden medeplichtig zijn. Zij kunnen het niet gedaan hebben, aangezien ze de hele avond in Hedley Steven gezeten hebben. Tony Gamba heeft dit bevestigd. De moord kan later gepleegd zijn. Oh, weinig waarschijnlijk als je het rapport van de coroner in kijkt. Ja, ik meen ook dat we deze versie niet serieus hoeven te nemen. Blijft tenslotte meneer X. Ja. De onbekende man die ons opbelde en die beweerde de gezochte maniak te zijn. De maniak dus? Nee, nee, nee, nee. Ja. Enfin, dat weten we niet. De kerel zei dat hij de maniak was. Hij gaf toe dat hij die drie vrouwen om de hals heeft gebracht. Maar hij zei met klem dat hij de moord op Jesse Davies niet gepleegd. had. Een nou, lugeubere grappenmaker misschien. De maniak verkracht zijn slachtoffers. Jessie Davis werd niet verkracht. De maniak wurgt zijn slachtoffers. Jessie Davis werd met meststeken afgemaakt. Op haar lichaam werden geen sporen van vulging geconstateerd. Dus, dus? Dus niks. Na al die dagen staan we nog even ver als in het begin. We modderen maar aan, we zitten hier te ouwe hoeren, maar er gebeurt niks. Ja, het is om razend te worden. En ook de confrontatie van Zoekerman en Roy Toe heeft niks opgeleverd. Nee. Ze bleven allebei op hun standpunt staan. Ze dus scholden elkaar uit voor gemene leugenaar. Ze gingen elkaar bijna te lijf. Maar het heeft ons allemaal niks wijzer gemaakt. Als we deze week niet in slagen de zaak op te lossen. dan, dan dien ik mijn ontslag in Bright. Zo kan het echt niet verder. Zou ik toch niet doen, Sarge? Je weet, als de nood het hoogst is... Ja, ja, ja. Hou jij je goedkope smoesjes maar voor jezelf. Ik weet wel dat je op een job ziet te loeren. Dat is niet waar, Sarge. Zeg, wat nu weer? Verdom nog aan toe. Officer! Officer, ik moet onmiddellijk met u praten. Onmiddellijk. Ze hebben me nu lang genoeg doen wachten. Ik moet met u spreken. Mevrouw, wie bent u? Mevrouw Delano. Helen Delano. Echt echtgenote van dokter Delano? Ja. Wat is er in zemelsnaam aan de hand? U komt hier zomaar binnenstormen. Ik, ik hou het niet meer uit. Het is, het is verschrikkelijk. Blijf kalm, mevrouw. Wat is verschrikkelijk? Mijn, mijn man, mijn, mijn Wat man is... is er met uw man? Nou, spreek. Maar hij Spreek is, dan toch. Hij is... Oh. Dat mens is compleet overstuur. Kom, mevrouw. Kom, ga zitten. Kom, ja, ga toch zitten. Deur dicht. Ja, kom, mevrouw. Zo En probeer nu wat kalmer te worden hè? Zal ik een glas water voor haar halen? Nee, nee, laat het maar buiten Tom, het wordt hier een gekke huis Mevrouw Mevrouw Delano Mooi zo, mevrouw Delano Vertel het nu maar Hier Hier staat het Lees zelf maar Het is afschuwelijk wat is dat? Een briefje, officer. Gevonden in de jas van mijn man. Geef maar hier. Dank u. <lacht> Sarge? Wat is het, Sarge? Lieve Drew, ik vrees dat ik zwanger ben. <lacht> Hoop je te ontmoeten in New York. Mijn mama mag er niets <lacht> van weten. Je moet me helpen. Veel liefst, Jesse. Jesse? Jesse. Drew, is dat uw man, mevrouw? Ja. Staat er een datum op? Nee. Maar waarom geeft u dit briefje aan ons, mevrouw Delano? Ik. Ik ben bang. Ik ben doodsbang geworden. Geeft u er zich rekenschap van dat dit een voor uw man zeer bezwarend document is? Ja. Maar waarom doet u dat dan? Om. Om. om, om... Droe bedriegt mij al jaren. Met allerlei vrouwen. Hij is gynekoloog en nu dit. Ik verdenk hem nu van dat hij een misdadiger is. Ik wens definitief met hem te breken. Ik ben bang, u moet mij beschermen. En gerechtigheid moet geschieden. Misschien is dit de ontbrekende schakelbreid. In elk geval hebben we nu een nieuwe verdachte.